Gert-Luke met het NOS Journaal. Modeontwerper Frans Molenaar is vrijdag overleden. Molenaar raakte vorige maand gewond nadat hij thuis van de trap was gevallen. Zijn assistent zegt in de Telegraaf dat de couturier er slechter aan toe was dan naar buiten was gebracht. Frans Molenaar was een van de bekendste Nederlandse modeontwerpers. Hij is 74 jaar geworden. Het gaat weer iets beter met de horeca. 38% van de ondernemers maakt weer winst. Dat is het hoogste percentage in zes jaar. Blijkt uit cijfers van het Food Service Instituut Nederland.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 De zwarte dozen moeten antwoord geven op de vraag waardoor het toestel eind december neerstortte in de Java-Zee. De film Boyhood heeft de Golden Globe voor beste film gewonnen. In Boyhood wordt het jongetje Mason twaalf jaar lang gevolgd op zijn weg naar volwassenheid. De prijzen voor beste hoofdrollen gingen naar Eddie Redmayne voor zijn rol in The Theory of Everything... en naar Julian Moore voor haar rol in Still Alice. George Clooney kreeg een Golden Globe Award voor zijn hele oeuvre. Verschillende acteurs en actrices grepen de uitreiking aan om hun afschuw uit te spreken over de terreuraanslagen in Frankrijk. Onder Belgische politiemens is onrust ontstaan over een mogelijke dreiging van IS. Dat schrijft de Belgische krant het laatste nieuws. De terreurorganisatie zou hebben opgeroepen om Belgische agenten en hun familie te doden. Die melding op sociale media is volgens de krant volop gedeeld onder Vlaamse en Waalse politiemensen. Veel agenten schermden hun Twitter- en Facebook profielen af en verwijderden foto's. De Belgische overheid zegt niets te weten van de recente dreiging door IS. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat een flinke zuidwestenwind die aan zee stormachtig kan worden. Temperatuur op tot een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, veel fiets door ongelukken. De A1 Amsterdam Amersfoort, bij Amersfoort Noord, 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht, de A2 Eindhoven Utrecht. 14 kilometer tussen de afgrind Sint-Michels-Gestelen en Zalbommel. Na een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Op de A6 stad Muiden tussen Almere Buitenwest en Almere Poort, 9 kilometer. Daar zijn na een ongeluk alle rijstroken weer open. A7 Dam bij Purmerend nog 6 kilometer. Dat is de nasleep van een pechgeval. A9, Alkmaar Amstelveen bij dorp 6. De A15, Rotterdam-Gorkum, na een aandrijding nog 9 kilometer... tussen Hendrik de Wambacht en Siedrecht oost A16, Breda-Rotterdam, de parallelbaan, bij knooppunt Ridderkerk... is de linkerijster ook dicht na een ongeluk. En tussen Rotterdam-Fijenoord en knooppunt Debrechtseplein... richting Rotterdam staat 5 kilometer. De A20, Hoek, -hoek van Holland richting Gouda... bij knooppunt Debrechtseplein 4 kilometer... Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 4 kilometer. A27 Almere richting Utrecht bij Huizen 7. Tussen Knoop.1 Eemnes en Utrecht Noord over 12 kilometer. Op de A27 richting Goorkem tussen Utrecht Noord en Lunetten 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is even na twee uur een hele goede middag en welkom bij CFM Zandvoort. Zandvoort op zaterdag met terug naar 1988 en John Farnham en de Age of Reason. Ja, even na twee uur, drie uur lang, Zandvoort op zaterdag bij CFM. De zon schijnt niet vandaag, maar we zitten wel weer in de studio aan de Tolweg 10A. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, er is iets uh, niet goed aan dit plaatje. We nee. Het, het plaatje in die zin van, de, we, we zitten wel weer in de studio aan de Tolweg 10A. Maar het zonnetje schijnt niet. Stormachtig weer. Nou, het wordt sterker nog, er wordt ook een stormachtig weerbericht om half drie hoor. Want uh, er, komt nog, er, er is al net wat voorbij gekomen aan regen, maar... Uh, de wind uh, zal ook niet uh, afnemen. Dus om half drie hebben we uiteraard het weerbericht. Een stormachtig weerbericht. Half vier hebben we natuurlijk uh, standaard de evenementenagenda. En dan zou je zeggen in januari. We doen het even rustig aan in Ja, blijkt nou, mij. Weinig dus. Er zijn weer genoeg evenementen in en rondom Zandvoort. Die uw aandacht verdienen. Half vijf hebben we een dier in de herhaling. We hebben hem ongeveer een jaar geleden ook al in de uitzending gehad. Maar hij zit nu al bijna twee jaar in het asiel. En het wordt hoog tijd dat Spike, want daar hebben we het over, ook een thuis gaat vinden. Dat allemaal om half vijf. Het gedicht van de week, waar kan het anders over gaan dan over deze grijze, grauwe winter. Dus daar word je ook niet vrolijk van. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Om uh, ongeveer tien over half drie gaan we schakelen met Joop van Nes. Nee, niet voor het voetbal, want SP SV Zandvoorts voetbalt wel vanmiddag. Maar die hebben een oefenwedstrijd tegen Monnikerdam en die begint om kwart voor drie. Maar Joop van Nes is voor ons aanwezig in de Korverhal, want daar is vandaag het schoolbasketbaltoernooi aan de gang. En wist je het al, uh, Rob? De Beatles komen naar Zandvoort. Echt waar? Jazeker, de Beatles komen naar Zandvoort. En die daar alles over weet, dat is Ruud Jansen. En die gaan we om kwart over drie eens bellen, want het is toch geweldig dat je de Beatles naar Zandvoort... Zandvoort kan halen. Dus kwart over drie gaan we bellen met Ruud Jans, want die weet er alles van wanneer en waar de Beatles in Zandvoort gaan optreden. Dus ik zou zeggen, het laatste uur hebben we natuurlijk ook nog sport kort. En ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM live vanaf de Tolweg 10A, het Mediapark in Zandvoort. En ik zou zeggen, geniet van de muziek. Zo is het, heel veel lekkere muziek. Ook vanmiddag tussen twee en vijf bij ZFM. En hier is Carol Emeralds. Jordan, A Night Like This. Het jubileumjaar van CFM. 25 jaar. En zo klonk het vroeger. Ain't no safe room. Nou, meer erover binnenkort op de radio. It's like a costume party. Uh. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in a Amali. We all try to be somebody else. You can't hide your tears in wealth. When your heart knows you hate yourself. It's all pain we felt. Just the way that the cars been dealt.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 do do Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 bij CFM... Door je de 40 beste plaat uit Europa in de Eurobreakdown. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder en ook deze staat daarin. Je hoort een stramme eten samen met onder meer Lorda en dat was Meltdown. Het is 17 over 2, nogmaals goedemiddag en welkom bij Sanford op zaterdag. En uh, CFM, Het team van CFM is zeer geschokt van het uh, nieuws wat uh, gisteren tot ons kwam, Albert-Jan. Ja, Zandvoort was uh, eigenlijk heel erg diep geschokt door het plotselinge overlijden van Carl Simons. Fractievoorzitter uh, Carl Simons, 75 jaar oud, van ouderenpartij Zandvoort, is plotseling overleden. Simons voelde zich de laatste tijd onwel en kreeg in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 januari 2015 een hersenbloeding. Waarna hij is opgenomen in het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk. Al daar is hij op donderdag 8 januari rond 1 uur overleden. Het nieuws is in Zandvoort hard aangekomen en ook bij de fractie... die de laatste tijd toch al door strubbelingen geplaagd werd. Dit hadden we natuurlijk niet kunnen voorzien, vertelt fractiegenoot Bob de Vries. Simons was zo'n elf jaar bij de oudere partij betrokken. De laatste acht jaar fungeerde hij als fractievoorzitter. Mooi wapenfeit is dat de partij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014... de grootste in Zandvoort werd. In totaal heeft de oudere partij Zandvoort vijf raadszetels... plus één wethouder in het college, Lisbeth Charlik vrijling Onlangs werd uh, hun eigen wethouder Hans Cohen door de gemeenteraad gedwongen op te stappen. In principe heeft Cohen het eerste recht om zijn raadszetel te claimen, weet de Vries. Maar of hij dat zal doen is de vraag. Sinds zijn aftreden hebben we geen contact meer met hem. We hebben overleg met burgemeester Nick Meijer, dus de Vries. We gaan beraden hoe we nu verder moeten. We hebben tijd nodig om het verlies van Carl Simons, die zoveel voor de partij heeft betekend, te verwerken. Namens alle medewerkers van CFM wensen wij de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. is alle naasten van Carlos Simos heel veel sterkte de komende tijd. En je hoorde de Beatles en Cats. Only Knows. Nu een verzoekplaat Celine Dion en Barbara Streisand. van Celine Dion en Barbara en die draaiden we op verzoek bij CFM. Je hoorde tel hem. Gerard, hij was speciaal voor jou. Het is vier minuten voor half drie geworden, zo dadelijk het CFM-weerbericht... voor de komende dagen. Maar eerst Zandvoorts nieuws in het kort. Een grote ravage bij een tankstation aan de boulevard Bernard in Zandvoort... vanmorgen vroeg. Een automobilist raakte de daar de macht over de stuur kwijt... en knalde in volle vaart tegen de pomp. Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond de klok van kwart over vier. Na de crash zou de bestuurder er vandoor zijn gegaan... en korte tijd later alsnog door de politie zijn aangehouden. De man is uiteraard ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tanken bij het tank, tankstation aan de boulevard Bernaar zitten voorlopig dus niet in. Dat kan pas weer als de tankinstallatie is gerepareerd. Kijkt u voor de zekerheid even voor de foto op de CFM-app... want dan kan u zien dat u er momenteel niet kunt tanken. Nee, daar lijkt het niet op. Gaan we naar vrijdag. Een vermiste kiteserver heeft ervoor gezorgd... dat een groot aantal hulpdiensten vrijdagochtend door naar het Zandvoortse strand werden gedirigeerd. Een bewoner van een flatgebouw langs de boulevard Bernaar... had een kiteserver in de problemen gezien. Volgens de melder zou de kitesurfer zijn vlieger hebben laten schieten en zou alleen nog maar met zijn boord in zee drijven voorbij de Tweede Bank. De reddingsboten van Zandvoort en, en Muiden namen rond de klok van kwart over elf of gistermorgen deel aan de zoektocht. Net als de reddingsbrigade en de politie. Ook het kusthulpverleend. Verle, kust, op verleningsvoertuig van de KNRM station Zandvoort nam op het strand deel aan de actie. Uiteindelijk heeft de reddingsbrigade een kiteserver aangesproken op het strand. Die voldeed aan het signalement. Na overleg tussen de kustwachtcentrum en de meldkamer werd de actie beëindigd. En konden de Annie Paulussen... en het KHV Retour Botenhuis. Wat ook afgelopen vrijdag gebeurde. Een zeehondje is van het strand gehaald. Vrijdag is net na één uur door de Zandvoortse renningsbrigade een zeehondje van het strand gehaald dat gevonden was. Het beestje is waarschijnlijk door de storm zijn moeder kwijtgeraakt. Dat gebeurde tijdens een storm regelmatig. Dit winterseizoen zijn waarschijnlijk door de tot nu toe zachte winter al een groot aantal zeehonden geboren. En dus is de kans groot dat een zeehondenjong aanspoelt op het ook erg groot. Het jong heeft een goede opvang gekregen. Tot zover Zandvoortsnieuws in het kort. Dankjewel Albert-Jan. is zo duidelijk Gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Nou, je merkt het al, het stormt er behoorlijk buiten... en of dat zo de komende dagen en vandaag nog blijft... horen we zo dadelijk naar deze single uit de jaren 80 van Madonna. Hier is de Material Girl. De ...jonge Madonna uit de jaren 80, joh, de, de material girl. Het is één minuut over half drie, we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. En blijft het zo stormachtig, Albert Jan? Dat was de enige echte zandvoortse weerman die vorige week de gast was... ...die had het al voorspeld en heeft inderdaad weer gelijk gekregen. Je hebt het over Alex een van de Nou en of, want tot, ook tot ver in de komende week... ...waait het krachtig tot hard in de polder en regelmatig stormachtig aan zee. Gisteren hadden bijvoorbeeld IJmuiden kortstondig een echte storm windkracht 9. En er kwamen zware windstoten voor tussen de 86 en 96 kilometer per uur. De temperatuur bleef in de nacht erg hoog. Maar later vandaag gaat de temperatuur naar beneden naar ongeveer een graad of 7. Dat gebeurt na de passage van een koufront die vanmiddag over de regio trekt met buiige regen. De wind waait uit het zuidwesten en is krachtig tot hard in de polder... en stormachtig tot storm aan zee, windkracht 6 tot 9. En er komen zware windstoten voor. Na frontpassage draait de wind naar het westen tot noordwesten... en neemt heel langzaam af wat af naar krachtig en tot stormachtig windkracht 6 tot 8. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt en komt er tot een enkele bui. De wind waait uit het westen en is krachtig tot stormachtig... en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het komt ook tot buien. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is krachtig tot stormachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 6 en 8. In de avond en nacht naar maandag is het bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen. De stevige wind draait naar het zuidwest en de temperatuur daalt naar een graad 5 à 6. Maandag krijgen we alweer te maken met een uh, volgende stormdepressie... en overheerst weer de bewolking en in de loop van de middag gaat het regenen. De zuidwestenwind waait krachtig tot hard in de polder... en stormachtig tot storm aan zee, windkracht 6 tot 9. En de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Uh, hoe houdt deze maand zich eigenlijk ten opzichte van het verleden? Tot en met 8 januari bedraagt de gemiddelde januari temperatuur 4,5 graad... en dat is 1,4 graad boven normaal tot dezelfde datum. De verwachting is dat deze januari op KNMI schiphol zo'n 1,9 graad te warm zal verlopen. En zal eindigen op plaats uh, 11 van de 65 maanden sinds 1951. Al dus Rico Schreuder. Ja, het is een stormachtig weerbericht. Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf, Albert-Jan. Nee. Wil je weer blijven volgen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Download de CFM app. Got to slow up, got to shake this high. Got to take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk then I get caught on. And I'll be falling all the way down. Hundred, hundred, hundred, hundred headlights making me blind. All of your pleasures catching my eye. If I jump once then I never think twice. But your temptations making me stay another night. Since it's only love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 and it's given to you. ...van Genies. Jawel. Is even kijken of we verbinding kunnen krijgen met... Uh, nee? Geen verbinding? <laughs> Oké, okay, dan doen we even wat anders. Ga gaat iets mis. Zo, zo dadelijk uh, contact met uh, Jan Vres hebben het over het uh, schoolbasketbaltoernooi. Maar eerst even een ander nieuwtje. Goed nieuws voor Alan Berg. Luktor et emergo. Vrij vertaald, ik worstel en kom boven... ...zou zomaar van toepassing kunnen zijn op Alan Berg. Dagens voor oudjaar brandde zijn boulevardkar volledig uit. Maar sinds afgelopen zondag 4 januari staat hij weer op zijn plaats op de boulevard Bernard. Ik heb nog een kar waarmee ik in Haarlem en op het circuit een standplaats heb. Die heb ik nu noodgedwongen op de boulevard ingezet. Het is alleen een veel kleinere kar waarmee ik niet de dingen kan doen... die ik in de afgebrande kar wel mogelijk waren. Ik moet dus kiezen en dat heeft ertoe geleid dat ik de snacks en patat... uit het assortiment heb moeten halen, al dus Arlan. Gelukkig bleef, eh, bleek hij goed verzekerd te zijn. En ik heb al 13 jaar lang een uitgebreide verzekering. Ook kosten, derving en eventueel een huurkar zijn mee verzekerd. Als ik namelijk een nieuwe kar moet laten bouwen, praten we zomaar over een periode van 12 maanden. En er zullen toch zaken gedaan moeten worden, al dus berg. Gelukkig bij een ongeluk is dan de ochtend na de brand om half negen morgens... de technische recherche al in de kar aan het onderzoek begonnen. Daaruit blijkt zonneklaar volgens Berg dat er absoluut geen sprake is van brandstichting. De brand is van binnenuit ontstaan, mogelijk door kortsluiting. Ik ben echt heel blij dat ik zo goed verzekerd ben. Het kost wel wat, maar nu ben ik ontzettend blij dat ik het gedaan heb. Al dus Arlan Berg. Ja, toch wel een heel apart verhaal. Want uh, ja, even later ging een bestelbus in uh, brand op. Ja, dus en dat was wel aangestoken. Dat was wel aangestoken. Maar uh, dit was wellicht een kortsluiting. Maar goed, hij staat weer op de boulevard. Gelukkig. Er kan weer haringje gegeten worden. Zo is het. Nou, daar gaan we lekker van genieten hoor. Zodanig contact met Joop van es gaan we in ieder geval proberen. Maar eerst deze van Mark Ronson en Bruno Mars. Hier is de Uptown Funk. Lekkere disco. Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot, hot dance uh, Call the police and the fire, I'm too hot, hot Make a dragon wanna and retire, man, I'm too hot, hot Say my name, you know who I am, I'm too hot Hot dance. And my band by that money, break it down Girls hit you, hallelujah Woo. Girls hit you, hallelujah Woo. Girls hit you, hallelujah Woo. Cause Uptown Funk don't give it to you Woo.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 Ze hebben met z'n tweeën er heel veel zin in. En Albert met zijn gewoon weer opnieuw begonnen he, met zingen. Ja, ja. nee, dat kan hoorde je dat? Dat kan allemaal in lijf. Mark Rossum hoorde je samen met Bruno Mars en de Uptown Funk. Ja, we proberen contact te krijgen met de Corver Sporthal. Daar is jouw voor aanwezig. Vandaag het 39ste schoolbasketbaltoernooi al daar aan de gang. Zodanig gaan we dat uh, uiteraard weer proberen. Eerst even over het uh, jubileumjaar uh, dit jaar van uh, CFM. CFM bestaat 9 februari 25 jaar, Albert-Jan. Ja, en dat vieren we... Op 7 februari. Dus ik zou zeggen, pak die vast pen en papier. Wij vieren dat namelijk op 7 februari aanstaande... van 6 tot half 9 uh, in uh, strandtent Thalassa. Ja, helemaal gezellig. En wat gaat gebeuren dan? Uh, dan hebben we een receptie met onze huisband... En uh, alle sponsoren, belangstellende medewerkers en oud-medewerkers zijn dan natuurlijk van harte welkom. Binnenkort zal er meer uh, informatie komen via de Zandvoortse Courant. Maar ik klap het al vast. Zet u maar vast in uw agenda. 7 februari vanaf 6 uur tot half 9. Met medewerking van onze huisband Ruud Janssen. Een heerlijke gezellige receptie ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan. En het feest begint vrijdag al, hè? Om 4 uur. Het feest begint vrijdag al om 4 uur. Maar dan gaan we namelijk 25 uur lang live uitzenden. U hoort het goed. Van uh, vrijdagmiddag 4 uur tot de zaterdagmiddag 5 uur. 25 uur lang ZFM live. Nou, daarover... Uh... Binnenkort veel meer bij CFM. En hoe klonk het dan begin jaren negentig? Nou, we laten het je horen. Serving the West Coast. From the power tower in Sanford. The refreshing Z107. En hier is Chef Special. I know, I know you're gone. But I don't feel what I know. I know you're gone. I know you're gone.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 Band Chef Special hoorde, in Your Arms. Ja, 2 januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats van diverse verenigingen en stichtingen hier uit Zandvoort in de haven van Zandvoort, Albert Jan. Klopt, en er was nogal wat ja, ja, afgelopen week nogal wat discussie over ontstaan in Zandvoort. Want de grote nieuwjaarsreceptie in de haven van Zandvoort, die er zoals het de meestal gaat bij dit soort bijeenkomsten, geanimeerd verliep en rustig voortkabbelde, werd halverwege de toehoorder wakker geschud door een opmerking van burgemeester Niek Meijer tijdens de nieuwjaarspeech. De burgemeester had het namelijk over de Republiek Zandvoort. De aanwezigen wisten niet wat ze ervan moesten denken. Uit de zaal werd voorzichtig wat tegengas gegeven... door iemand die riep leven de koning. Later nuanceerde Meijer zijn uitspraak. Hij wilde hiermee aangeven dat Zandvoort een een, een eigenzinnig dorp is... waar de inwoners het hart op de tong hebben. Dat paste volgens hem wel bij een republiek. Het was in ieder geval positief bedoeld. En de burgemeester was zijn speech nog wel zo ingetogen begonnen. Hij had het over een zoektocht naar wie je bent... en dat je moet kunnen delen om te vermenigvuldigen... Ook moet je kunnen vergeven. Niet blijven hangen in negativisme, pas dan wordt alles beter. Daarbij verwees de burgemeester ook even naar het Chinees nieuwjaar. Dat in 2015 het jaar van de geit is. En dat duidt volgens de Chinese astrologie op verantwoordelijkheid, eerlijkheid en gerechtigheid. Over de jaarwisseling was de burgemeester prima te spreken. De nieuwe vuurwerkregels waren goed nageleefd en er was weinig narigheid geweest. Ook positief klonken zijn woorden over de nieuwe zorg. Meijer zei dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid op dat gebied van de zorg zal nemen. Positieve woorden dus zo aan het begin van het nieuwe jaar van onze burgemeester. En een positieve nieuwjaarsreceptie goed bezocht daar in de haven van Zandvoort. Op naar het volgende uur van Zandvoort op zaterdag doen we met deze van de SOS Band.